8 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. De grote drukte op Schiphol. Dit jaar stedentrips in plaats van wintersport. En we gaan naar Deventer, want er is daar een grote uitslaande band in het historisch centrum. Nee, eerst nu het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten.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 Wij denken dat dat komt omdat de meeste mensen op dit moment... met fors lagere premies van hun eigen verzorgverzekeraar worden geconfronteerd. En daarmee al behoorlijk ja, zeg maar verdienen. En dat de noodzaak om nog eens dan aanvullend te kijken... naar nog meer besparingsmogelijkheden, dat die wat minder is. Het aantal mensen dat geen aanvullende verzekering afsluit... stijgt naar verwachting met iets meer dan 1%. En nog minder mensen verhogen vrijwillig hun eigen risico... In de binnenstad van Deventer woedt sinds kwart over zes een zeer grote brand. Volgens de politie is de brand ontstaan in een woning boven een winkel in de Grote Overstraat. De brand in Deventer is overgeslagen naar twee andere panden in de straat. Er is niemand gewond geraakt. Omwonenden zijn geëvacueerd en overgebracht naar een café-restaurant in de buurt.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 De landen van de Velde bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Marcel, 7 files bij elkaar. Goed voor 31 kilometer. Op de A7 hoorn richting Zaandam bij de af 4 kilometer. Een aanrijding met meerdere auto's op de A12 Den Haag richting Utrecht... bij Zoetermeer 3 kilometer. Er zijn twee rijschokken dicht. A27 Breda richting Utrecht gaat ook weer een beetje de goede kant op. De rijschok is weer open. Tussen Hank en de Brug bij Gorkum nog wel 9 kilometer. A59 Os richting Zerikzee tussen Den Bosch en Heusden 5 kilometer. Daar stond ook een kapotte op de A73 Ewijk richting Venlo. Bij Beuningen nog 2 kilometer. Daar is de rechte reis ook nog dicht. Ligt ook een oliespoor op de weg nadat daar een vrachtwagen met pech stond. Moet nog opgeruimd worden. Gaat nog even duren. N247 Hoorn richting Amsterdam. Bij Broek in Waterland 6 kilometer. Zit je in het theater te kijken naar de curious incident of the dog in the Nighttime? komt het plafond naar beneden. Daan Weddepol zat in de zaal. Ik spreek hem zo duidelijk.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 KPN doet het gewoon. Stap ook over op KPN 1. Maak een afspraak met een van onze geselecteerde partners of ga naar kpn.com. KPN 1. Met KPN 1 kunt u nu ook eenvoudiger op afstand vergaderen. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Uh, even kijken hoor. het is. Uh, ik vermoed dat het wel een beetje naar beneden gaat. Zeker weten? Ja, nou, ik weet het niet zeker.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 Het plafond kwam naar beneden in het Apollo Theater. Grote paniek was het gevolg. En er is een uitslaande brand in Deventer. En daarom ga ik snel naar Jan Wittenberg van de veiligheidsregio IJsseland. Hij is inmiddels ter plekke. Meneer Wittenberg, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Wat ziet u? Hoe, hoe staat het ervoor? Nou, hoe het er momenteel voor staat, er is nog weinig veranderd in de situatie. Uh, het is nog steeds een zeer grote brand. En de, er is, inmiddels heeft inmiddels een uitbreiding uh, plaatsgevonden. De, de mensen van de brandweer zijn met man en machten bezig om verdere uitbreidingen te voorkomen. Het, het vuur is al overgeslagen, bedoelt u? Het is overgeslagen naar naastgelegen pand, dat is correct. Ja, en dat kan makkelijk, hè? want het, het staat daar dicht op elkaar? Ja, het is een monumentale binnenstad in Deventer natuurlijk en dat staat allemaal dicht op elkaar. En dat, uh, ja, dan is, het, uh, dan is de kans groot dat er een overslag plaatsvindt. Gaat het ook om monumentale panden? Uh, het, uh, ja, de, de hele binnenstad van Deventer is monumentaal. Dus ja, het zijn inderdaad oude panden. Of het nu echt ze op de lijst staat als monument zijn, dat is mij dus niet bekend. Maar het nee. zijn inderdaad oude panden. Ja, zijn het woonhuizen? Oh, het is, het is, de, de brand is ontstaan boven een, een, een winkel, dus in een woning boven een winkel, dat is correct, ja. ja. Heeft u al enig idee van de oorzaak van de brand? Nee, daar is totaal nog niets van bekend. Nee, daar kan ik u geen antwoord op geven. Zijn er dus slachtoffers of zijn er gewonden gevallen? Voor zover bij ons bekend zijn er geen slachtoffers of gewonden gevallen. Nee, nee. Maar, maar ik neem het aan... De... De directe omgeving. Ja, ja gaat uw gang, Vertel u verder. Nee, de mensen in de directe omgeving die, die zijn door de politie uit de woningen gehaald... en die worden elders in een uh, restaurant in uh, Deventer opgevangen. Ik kan me voorstellen dat het uh, nauwe straatjes zijn of valt het mee daar? Het, zijn inderdaad, uh, de, het grenst bijna aan de brink, dat is vrij groot, daar is momenteel een markt. En verder zijn daar allemaal uh, kleine straatjes, dat is correct. Ja, lukt het dus met blussen? Krijgt de brandweer ook voldoende ja, hoor, water? Ja, uh, met de met de, met de brandweer, er is groot watertransport er is onderweg en er is, er, momenteel is er voldoende water. Ja, Daar zijn we nu heel druk mee bezig om dat allemaal uh, op te schalen. Precies, maar de brand is nog niet meester? Nee, er is nog geen zijn brandmeester gegeven. Nee, precies. En het gevaar van overslaan bestaat dus nog steeds, zegt u? Ja, dat is correct. Goed. Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsseland. Hartelijk dank voor die laatste informatie. Graag gedaan. Deventer dus. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen daar... van de brand in dat historisch centrum. Het is tien over acht. Hij was een van de eerste die naar buiten rende... toen de dak van het Apollo Theater in Londen naar beneden kwam. Of liever gezegd het plafond van de grote theaterzaal. Acteur en ondernemer Daan Weddepool. Goedemorgen. Goedemorgen. Alles goed met u? Ja, uh, afgezien van, uh, van de schrik uh, ben ik er uh, heel hard van afgekomen. Ja, want dat moet een reuze paniek zijn geweest gisteravond. Ja, dat was een, uh, dat was een hele, hele vreemde situatie. Ja. Dat was, uh, uh, zeker toen, uh, toen we eenmaal buiten waren was er een, uh, was een hele grote paniek. Uh, er liepen mensen rond die gewond waren, die helemaal onder, uh, onder het gruis zaten. Die op, op schokken daar door de regen uh, renden en, en, en namen riepen op zoek naar mensen die ze kwijt waren. Dus uh, ja, het was een behoorlijke chaos. Ja, u heeft geen brokstuk op u gekregen? Nee, ik uh, had uh, kennelijk uh, bijzondere reflexen. Want toen ik het plafond zag doorbuigen, ben ik eigenlijk al opgesprongen en uh, ben, ik, uh, uh, ja, ben, ik, ben ik achteruit gerend. Um, en, uh, en, en daarna pas kwam het plafond echt naar beneden. Nou, dat was een goede reflex. Kunt u het eens beschrijven, wat zag u? Um, ik, ik zag, nou, het begon met geroezemoes op het bovenste balkon. Um, en ik, ik kon vanaf waar ik zat, kon ik, kon ik dat goed zien. En het leek alsof de hele eerste rij probeerde op te staan en, en, en weg te schuifelen. En uh, ik dacht eerst nog dat er sprake was van een, van een ruzie. En iemand riep, get out, get out. Uh, en toen zag ik plotseling kleine stukjes van het plafond uh, naar beneden komen. Uh, dus, dus vlak voordat het begon door te buigen en, uh, en alles naar beneden stortte. Ja, ik, ik zie ook beelden van en foto's van dat plafond er te vast. Het is echt sierpleisterwerk, hè? Ja, het is een heel uh, ja, een mooi oud theater uh, met, met hele grote ornamenten uh, aan het plafond en daarvan is een deel naar beneden gestort. Ja. En dus ja. begon iedereen zich richting uitgang te begeven? Was dat geen gevaarlijke situatie? Want dan hoor je altijd van mensen die vertrapt worden? Ja, daar, daar kan ik alleen maar over speculeren. Ik had uh, uh, uh, op een uh, ja, door, door groot geluk kreeg ik van iemand een vrijkaartje. Uh, ik wilde eigenlijk in de beneden in de zaal gaan zitten, maar ik kreeg een kaartje waardoor ik uiteindelijk op uh, theatertechnisch een hele ongunstige plek zat. Maar ik zat wel direct naast de nooduitgang. Ja, dat heeft dan uh, nu zijn voordelen. Uh, ja, precies. Dat, uh, dat had grote voordelen. Dus ik was een van de eerste die buiten was. Ik heb nog geholpen om de, de, de deur open te houden, waardoor de mensen naar buiten kwamen, Maar ik heb dus van de situatie binnen uh, uh, weinig meegemaakt. Omdat ik echt voor de, voor de, de, de massa uitliep, zeg maar. Ja, heeft, heeft u nog een blik in die zaal kunnen werpen toen het, toen het puin allemaal beneden lag? Uh, nee, ik heb nog overwogen om, om te gaan kijken of ik of nog mensen kon helpen. Maar uh, ik besloot uiteindelijk om dat niet te doen. En ook de brandweer is, uh, nadat ze arriveerden, de, de eerste nog niet naar binnen gegaan. Die hebben eerst gecheckt of het, of het allemaal veilig was. Ja, wa voordat ze dat deden. Was die er trouwens snel bij de brandweer en ook andere hulpdiensten? Die, die, waren er razendsnel bij. maar ik begreep later ook waarom, want de brandweerkazerne die zit volgens dus mij zo'n 300 meter verderop. Oh, ja, dat is dan, dan konden ze dus ook snel er zijn. En dat waren ze dus ook. Eh, ja, toch, toch, een aantal ook zwaar gevonden. Dat kunt u, kunt u zich wel voorstellen. We, weet u hoe het met die mensen is? Uh, nee, nou, niet, niet anders dan, uh, dan uit het nieuws. Ik begrijp dat er mensen zijn die uh, het last hebben van hun nek en hun, uh, en hun rug. Uh, en ik ben eerlijk gezegd... Uh, uh, uh, nou ja, ik denk dat we er nog goed van afgekomen zijn. Uh, uh, want, uh, uh, nou ja, als je kijkt wat er naar beneden is gekomen... dan, uh, dan hadden daar, denk ik, ook wel doden kunnen vallen. Ja, nou, de komende theaterbezoeken kijkt u eerst even naar boven, denk ik. Uh, dat de denk ik ook, ja. ja. Hartelijk dank ja. dat u mij even het woord wilde staan. Graag Goedemorgen. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 journaal. Voor veel mensen is de kerstvakantie begonnen. Het zal druk zijn op de wegen vanmiddag. En ook op Schiphol is sprake van topdrukte. Dit weekend komen daar 400.000 reizigers. Maar vandaag is de drukste dag. Met heel veel reizigers die op weg zijn naar familie of geliefden. Kortom, een pure kerstsfeer op de luchthaven. 32.000 kerstballen hangen er op Schiphol. 32.000. Ook al wil je er helemaal niks mee te maken hebben. Je wordt hier vanzelf het kerstgevoel ingezogen. En dan zijn er al die reizigers die op weg zijn naar een familie of geliefde... Of die, zoals hier in de aankomst erop staan te wachten. Ik sta mijn vriendin te wachten. Waar komt ze vandaan? Uh, Filipijnen. Ze is Filipijns. Ze is Filipijns, ja. ja. Dus nu komt ze voor de eerste keer eens kijken hoe ik erbij zit. Spannend! Dus, uh, heel spannend. Cultuurshock. Cultuurshock, kou. En dat allemaal voor kerst. Allemaal voor de kerst. Kerst in Nederland. Kerst in Nederland. Gourmetten. Uh, hoe ga je dat uitleggen? Nou, inderdaad gourmetten. <laughs> <Ja. laughs> dus dat, werd, uh, ja, dat had ik al uh, verteld dat we dat gingen doen. Ja, daar dus... schrok ze niet van. Nee hoor, daar schrok ze niet van. Moeilijk was het een uh, lange vlucht. Dit is de moeilijkste wat we ooit hebben <middels> gehad, denk ik. Het is hier een mengeling van uh, Hello, Goodbye. Yeah. En de kerstspecial van All You Need Is Love. Live voor je ogen. Wie staat u te wachten? Op een van mijn kinderen. Die komt uit Daman. In saudi arabië En dat ja. doen ze niet aan kerst? Dat doen ze niet aan kerst, nee. nee. nee, nee, nee, nee. En daarom komt hij of zij naar Nederland? Ja, hij met zijn vrouw en kinderen. Ja. Is het echt de grote kersthereniging? Ja, een beetje wel, ja. omdat ook een ander kind in het buitenland woont. Maar ze komen terug met kerst? Ze komen kennelijk terug met kerst. Ja. <laughs> Zet ook op vol naar die deur te kijken, hè. Ik wacht op mijn vriend. Ja, dat dacht ik al. Ja, die komt uit Australië, dus. En dan moet hij naar Nederland komen om kerst te vieren. Ja, dat is de eerste keer. Ik hem ook in Nederland. Hoi. Gelijk een buurdoof, kerstdier met de familie. Misschien heb jij er wel meer zin in dan hij. Misschien wel, ja. Het is net als in die tv-programma's hier, hè. Ja, erg, hè. Ik ah. ook... Ja, ik sta gewoon weer vol met spanning hier. Ja, ik zag het. De zoon, die heeft het spandoek vast. Twee is en uh, nou, wat staat erop? Namen. Van wie? Familie uit Australië. Ah, kijk, dus toch weer een beetje Robert ten Brink, hè? Ja, maar dan is het gratis. <lacht> en hoe lang niet gezien? Ik een jaar of tien. 97 en hè? Samen kerst vieren. Ja, tuurlijk. Ja? ja. ja heel speciaal. Je, je kent ze eigenlijk helemaal niet? Correct. Misschien klikt het wel helemaal niet? Klikt wel. Ja. Ja. Lijkt helemaal niet zo ingewikkeld te zijn om zo'n programma te maken. Oh. Te lang, hè? Het blijkt helemaal niet zo ingewikkeld te zijn om zo'n programma te maken. I'm waiting for my daughter coming from Ghana. Zijn dochter uit Ghana. Living in South Africa. Coming home for Christmas? Uh, yes, of course. It's good for the family that we all come together. You have the children here. Ja, dat is I'm heel belangrijk to to voor Kerst dat de so hele familie samenkomen. Enjoy the Christmas. <laughs> enjoy it. Yo, thank you very much. Merry Christmas too. Weetje, hello goodbye door Matthijs van der Wiel. Aan het verkeer op de weg bij de ANWB, Jolande van der Velde. Uh, Marcel, nieuwe aanrijding op de A2. Maastricht richting Eindhoven bij knopenleende Heide 2 kilometer. Op de A12 daarna richting Utrecht. Bij de is alleen nog de rechte reishoop dicht. Vanaf Noordorp 3 kilometer. Dankjewel Jolande van der Velde. Nederland heeft uh, de kredietstandaard al uh, verloren. Dus nu is ook de Europese Unie aan de beurt. Standard Poors. Heeft het uh, geoordeeld van triple E naar AA+. Naar beneden dus. Straks krijgt u daar tekst en uitleg over. En Minor Remmers is op zoek naar afval van de uh, productie van XTC. Dat donderen ze in Brabant gewoon in het bos. You'll see a chance. Naar Nederland heeft de kredietbeoordelaar Standard Poor's. Na ook de kredietstatus van de Europese Unie verlaagd. De EU heeft niet langer de hoogste rating, triple maar nog maar AA. Economieverslag even: Merel stikkenorm is hier. Merel, waarom hebben ze dat gedaan? Ja, er zijn eigenlijk twee redenen voor. De eerste reden is heel simpel. Uh, want de kredietwaardigheid van de 28 EU-landen... dus het onderliggende, uh, de onderliggende kredietwaardigheid is gedaald. Standard Poors heeft um, uh, de afgelopen tijd een aantal ratings van landen, belangrijke landen verlaagd. Bijvoorbeeld van Frankrijk, Italië, Spanje... maar ja, ook nog eind november van Nederland. En Nederland was dan ook weer echt een belangrijk land... omdat dat een, een hoge status had, ook zo'n triple-A-status. Uh, dus uh, Stenet en Poor zegt... ja, als die, uh, die landen zelf minder kredietwaardig worden... dan moeten we ook de hele Europese Unie als geheel afwaarderen. Ja. En uh, dan is er ook nog een hele opvallende andere reden, Die moeten we niet vergeten, want... Uh, uh, Stand en Poor zegt... er is wat meer oneenigheid in de Europese Unie. De, bijvoorbeeld de onderhandelingen over de begroting van de Europese Unie... verlopen steeds moeizamer. Um, uh, de netto betalers... De, de, de landen die meer bijdragen dan dat ze krijgen van de Europese Unie... die uh, staan heel kritisch tegenover die begroting. Die willen minder geld daaraan kwijt. En ja, de ontvangers willen natuurlijk dat dat zo blijft. Dat, tenminste, dat die grote landen uh, veel geld blijven storten. Dus... Um, uh, ja, daarmee komt de samenhang, de samenhorigheid... binnen de Europese Unie in gevaar. En uh, dat brengt dan ook weer een extra risico met zich mee. Ja, dan neemt het vertrouwen dus wat af. En dat doet het natuurlijk nooit goed in nee. uh, de handelde economische wereld. Nee. Nou wist ik eigenlijk helemaal niet dat de EU zo'n rating had. Ja. Waarom heeft de Unie dat? Ja, de Europese Unie leent ook geld uit. Net zoals individuele landen. Vooral aan Ierland en Portugal. Daar gaat 80% van de leningen aan op. In totaal um, uh, leent, uh, heeft de Europese Unie... Voor 56 miljard euro aan schulden uitstaan. Nou, dat is wel veel minder dan, individuele, dan veel andere individuele landen. Um, als je bijvoorbeeld de staatsschuld van Nederland bekijkt, dat was bijna 450 miljard in 2012. Ja. Dus de EU is wat dat betreft een kleintje op de kapitaalmarkt, maar ja, nog nog altijd 56 miljard. Dus ja, dat is natuurlijk een boel geld. Precies. En als dan die rating naar beneden gaat. Ga je daar dan meer voor betalen? Dat is altijd uh, de theorie. Maar de praktijk wijst vaak anders uit. Dat zagen we ook toen Nederland afgewaardeerd werd. Het kan wel zo zijn. Um, dat het op termijn gebeurt. Maar vaak is het ook al. Heeft de markt daar ook al rekening mee gehouden. Want die kredietbeoordelaars waarschuwen van tevoren. Bijvoorbeeld begin volgt. Begin 2012 waarschuwde um, Stenet en Poors al dat de uh, kredietwaardigheid van uh, de EU een stapje hm. achteruit kon gaan. Dus ja, uh, meestal houden beleggers daar dan al rekening mee en zit dat dan al ingeprijsd, zoals het dan zo mooi heet. Goed, dus heel erg is het niet. Maar het is wel een signaal dat het nog niet goed gaat in de EU nee. met het herstel van de economie. Goed. Merel Stikkelon, dankjewel. Nou, Myno Remmers, die is uh, nu ergens in Brabant, maar ik weet niet meer waar nu precies. Myno, waar ben je? Ik ben, nou het eerste wat de boswachter zei, dat, welkom in de geboortekamer van de ecstasy. Ja, dat klopt, uh, Myno. Dat, ja. klopt. dat is uh, West-Brabant wel. Vooral de streek tussen Bra Breda en Tilburg. Hoe komt dat? Ja, uh, die ecstasy en amfetamine, dat is hier in de, in de jaren negentig, is dat ontstaan. En uh, uit de landelijke cijfers blijkt ook dat er heel veel van die uh, reeds opgerolde productielabs... allemaal in deze directe omgeving zitten. Ja, ik wou wel zeggen, de dj's komen ook een beetje uit dit gebied, hè? Breda, ja. Tiesto. Die link wil ik niet beteken, nee. nee, maar, nee, nee, nee. Uh, maar het is wel zo dat het meer en meer toeneemt... ook die dumpingen van dat afval van die laboratoria. U hebt er ook mee te maken in het gebied. Ja, we hebben er helaas uh, uh, veel mee te maken. En uh, dat is om meerdere redenen uh, uh, jammer. De ene is natuurlijk dat het een, een gezondheidsrisico is. Degene die daarop stuit, die, daar, uh, die dat vindt... die kan direct aan dat gevaar van die, uh, van die grondstoffen blootgesteld worden. U zei net, van de, we hebben er soms bij dat als het bedrijf komt om het op te ruimen... je tilt het vat op de bodem er gewoon uitvalt. Ja, die vaten staan soms letterlijk op springen. En dat heeft te maken dat... Uh, dat uh, die stoffen verhit zijn bij het uh, productieproces. En ook die vaten daarvoor gebruikt worden. En die vaten waar die grondstoffen in vervoerd zijn... worden nu de afvalstoffen in verwerkt. En daarom kunnen ze soms echt op springen staan, ja. letterlijk en figuurlijk. Ja, dan zitten er nog resten in, dan gooien ze het bij elkaar... en dan gaat het langzaam reageren. Dus ze zetten het ergens in een bos neer. Ja, je ziet het niet. We stonden vanochtend in Valkenswaard. Geen hand voor ogen. Uh, niemand ziet je ook langsrijden. Ja, je hebt het zo weggezet op een parkeerplaatsje... waar normaal de wandelaars een auto parkeren... U treft dat ook aan? Ja, wij treffen dat aan. En gelukkig uh, worden we uh, vaak tijdig gesignaleerd... door onze bezoekers in de gebieden. Die ook uh, onze ogen en oren in het veld zijn. Dus daar zijn we ook erg blij mee. Maar er zit echt een, een gezondheidsrisico aan. En wij raden ook iedereen aan... als je zoiets ziet, vaten uh, staan of jerrycans... Wegwezen. Wegwezen, bel direct de politie. en Hou echt een veilige afstand van een 250 tot 500 meter. Nou komt de provincie, omdat het zo toeneemt... we hebben vorige week nog... Uh, ik geloof dat de hond van u iets, van iets heeft gevonden... Geen vat. Nee, uh, vorige week hebben we erover bericht hè, dat uh, Brabant de koploper is... als het gaat om de productie van excessie. Veel boerderijen die leegstaan. Gier, Kelders, Peter Wijnen vertelden het vanochtend. Uh, stallen achteraf waar ze dan zoiets in beginnen. Ja. Um, de provincie komt dan nu met een plan van aanpak. Dat gaan ze vanmiddag bekendmaken. Wat kan je dan doen? Wat is uw tip? Nou, laat ik vooropstellen dat we ontzettend blij zijn... dat dit punt gemarkeerd is. En dat hij op de provinciale politieke agenda staat. Had al wel misschien eerder gemogen? en inmiddels op de landelijke agenda van de minister... die zich daar ook erg veel zorgen over maakt. En dat, dat, dat zien wij echt als Staatsbos weer als winst. Want niet alleen wij hebben er last van... maar ook onze collega natuurbeschermende organisaties... en ook een particulier kan hier last van maar hebben. Maar wat moet er gebeuren? Wat kan je doen? Want het bosgebied is zo groot. Ja, het is ook heel moeilijk en eigenlijk een illusie... om te bedenken dat je dit met, met, uh, met toezicht uh, uh, alleen voor elkaar uh, kan krijgen. Dat lukt niet. Je Hoe zal dan? echt een gezamenlijk plan van aanpak... en daar zal de gedeputeerde vanmiddag uh, zal hij daar iets over gaan gaan vertellen dat alle partijen die daar ook maar iets mee te maken hebben samen gaan werken, nog nauwer samen gaan werken, verscherpte ogen en oren in het veld, en dat je precies... denk dan bijvoorbeeld aan mensen die in het bosgebied werken, houtvesters, je kan denken aan waterschappen, je kan denken aan de manege met mensen die ja. op ruiterpaden zitten. Eigenlijk alle gebruikers en bezoekers van onze terreinen zijn... wat ik net al zei, mijn ogen en oren in het veld. Ook omwonenden. Dus zie je op rare tijdstippen daar busjes of aanhangers rijden... dat je denkt, wat is dit? Schroom niet en bel direct de politie. Ja, maar dan moet die politie wel gaan kijken. Dat moet inderdaad gebeuren, ja. En, en hebben we die mensen dan wel? Nou, kijk, ik ben niet van de politie. Nee. Ik, ik ben een boswachter. Nou, we hebben wel een mooie jeepsiek voor de deur staan. Dat klopt, ja. Daar kan ik ook heel veel mee komen in het bos. Maar wij zijn absoluut niet uitgerust of ook maar toegerust om daar tegen op te treden. Nee. Hier hebben we toch echt de hulp van, van de politie voor nodig. Ja. En daar zal vanmiddag ook de hoofdofficier die gaat over de synthetische drugs iets over gaan vertellen. Goed, dat gaan we dan vanmiddag nog horen. We gaan straks nog eens even doorpraten over de risico's, de gezondheidsrisico's van die troep in het bos. Vluchtboeken. Hotel erbij. Kom Vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. Verandert in 2014 de hoogte van uw AOW? Dat denk ik niet. Dat denk ik niet. Zeker weten?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 Dit is Radio 1. Half negen, hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de oude binnenstad van Deventer woedt een grote brand. Volgens de brandweer is die ontstaan in een woning boven een winkelruimte. Het vuur is overgeslagen naar een ander pand. Omwonenden zijn geëvacueerd, er is niemand gewond geraakt... en de oorzaak van die brand in Deventer is nog niet bekend.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 En kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de status van de Europese Unie verlaagd. De EU had de hoogste status, AAA. dat is nu verlaagd naar AA+. Eind november werd de status van Nederland al verlaagd naar AA+. En dat zijn de hoofdpunten. Bij Weerplaza, Michiel Severin. Michiel, een mooie dag, maar niet echt winters, hè? Absoluut niet winters. Uh, misschien kunnen we het zelfs AAA uh, noemen, want het is uh, volop zon vandaag... Heel weinig wind ook op dit moment, alleen aan zee nog een af en toe krachtige wind. Dus eigenlijk hele rustige omstanden in een groot deel van het land. Wel in het uiterste oosten nu nog bewolking en een spatje motregen, maar ik denk dat dat binnen een half uurtje daar ook weg is. Dus flinke zonnige periode en uh, ja, bijna lenteachtige omstandigheden. Al is de temperatuur natuurlijk niet op lenteniveau. maar met uh, zo'n 6 tot 8 graden zitten we wel boven de normale waarde van een graad of 5 voor deze tijd. En als we dan even kijken naar het weekend, moet je dan afwaarderen? Dan moet ik stevig afwaarderen, ja. Ja, nee, komende nacht gaat de bolking alweer toenemen. In de nanacht in het zuidwesten en westen de eerste regen. En morgen overdag blijft het dan eigenlijk langdurig regenen... in het westen en noordwesten van het land. Er zitten een paar droge periodes tussen, maar het is grotendeels regenweer daar. In het zuidoosten en oosten blijft het lang droog, is het wel bewolkt. Daar komt de regen in de namiddag en avond. En daar zijn de hoeveelheden dan beperkt blijven tot een paar millimeter. Terwijl in het westen en noordwesten zomaar eens 10 tot 15 millimeter kan vallen. Daarbij ook veel wind, windkracht 8, dat is stormachtig, uit het zuiden tot het zuidwesten, dus uh, morgen echt herfst weer aan zee. Michiel Severin bij Weerplaza. Ook voor al uw economische vooruitzichten. Hartelijk dank naar de verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. 33 kilometer staat er nu. Het zijn eigenlijk allemaal wel uh, files met oh, een oorzaak. Nou ja, 40 kilometer. Ik zat er toch naast. Ja. Beter zo als andersom. Nee. Beter eronder, hè? Dat is ja. goed. Uh, goed. nieuws ook weer over de A2 Maastricht richting Eindhoven. Dat was een aanrijding bij knooppunt 4 kilometer. Heel even was er een rijschok dicht. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Zoetermeer nog 3 kilometer. Daar is de rechterrijschok nog steeds. Op de A73 Ewijk eh, e richting Venlo. Tussen knooppunt Ewijk en Buidingen 2 kilometer. De rechterrijshok is daar dichter, daar staat een kapotte vrachtwagen. Er is ook olie gelekt, dat moet allemaal nog schoongemaakt worden. Rijkswaterstaat denkt dat dat nog wel tot na tienen zal duren. Verkeer richting Nijmegen-Venlo kan eventueel omrijden vanaf knooppunt Ewijk. Volgt dan de borden Den Bos over de A50 en A326, maar ook daar staat nu file.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 Vijf over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Zo dadelijk naar Deventer, maar nu eerst ex-neuroloog Ernst janssen Stuur. De medisch tugrechter spreekt zich over zijn handelen uit om half één vanmiddag. Vijf van zijn voormalige patiënten hebben een tuchtzaak tegen hem aangespannen. En ze hopen nu dat de rechter janssen Stuur verbiedt om ooit nog als dokter te werken. Ik ga erover praten met hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, Johan Legemaat. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat denkt u, gaan die mensen horen wat ze ook hopen? Nou, die kans is natuurlijk toch wel aannemelijk. Het is wel een soort van historische dag in deze zaak. Want er is al tien jaar, ruim tien jaar discussie over de zaak Jansen steur Maar vandaag is het voor het eerst dat een rechter zich over die zaak uitspreekt. Dus dat is wel een heel belangrijk moment. Dat heeft lang geduurd. Dat heeft, ja, dat heeft zeker lang geduurd. Zowel de strafzaak als de tuchtzaak uh, zijn eigenlijk op het laatst aangespannen zou je kunnen zeggen. Maar het is denk ik voor iedereen heel goed dat nu eerst de tuchtrechter en begin volgend jaar de strafrechter een oordeel geven over het handelen van, uh, van janssen Steur. Ja, over die tuchtrechter uh, gesproken. Er is veel kritiek op geweest dat dat zo lang heeft geduurd omdat er al, al zo lang geklaagd werd. Wat vindt u daarvan? Ja, nou, dat, dat, er zijn verschillende partijen die een tuchtzaak kunnen uh, aanbrengen. Er is lang gedacht dat de inspectie dat zou doen. Daar ja. is ook heel veel discussie over geweest... dat de inspectie dat om allerlei redenen niet heeft gedaan. Achteraf kun je zeggen, dat is jammer. Dat had de inspectie eerder kunnen doen. Waren er geen goede uh, redenen, vind u? Ja, nou, de inspectie had een ander traject uh, erop gericht... om te voorkomen dat Jansen Steur... Uh, niet meer zou praktiseren, hebben we toen ook afspraken met hem gemaakt... dat als hij zou stoppen als arts, dat ze dan geen tuchtzaak zouden aanspannen. Dat, is, nou, dat was een afweging zo'n tien, uh, tien jaar geleden... en die afweging zou, denk ik, in deze tijd anders zijn uitgevallen. Ja. Maar goed, de inspectie heeft het niet gedaan... en uiteindelijk hebben dus een aantal patiënten uh, de tuchtzaak wel gestart... maar wel op het randje van de verjaringstermijn. Dus slechts nog een beperkt aantal gevallen... Uh, kon voor de tuchtrechter worden gebracht... en dat zijn de zaken waar nu over geoordeeld gaat... Wat is het verschil tussen um, de werkwijze van de medisch tugtrechter en de gewone rechter? Nou, met name natuurlijk het verschil tussen de tuchtrechter en de strafrechter. We moeten ons realiseren... de strafrechter kan een veroordeling uitspreken... als er een strafbaar feit is bewezen. Dat stelt vrij hoge eisen aan het, aan het bewijs. Je moet heel precies formuleren of er van zo'n strafbaar feit sprake is. De tuchtrechter heeft ruimere mogelijkheden. De tuchtrechter kan een maatregel opleggen... als je hebt gehandeld in afwijking van de normen in de beroepsgroep... of als je onzorgvuldig bent geweest. Dus een bepaalde handeling... Uh, kan uh, een strafbaar feit zijn en ook tuchtrechtelijk verwijtbaar. Maar lang niet alles is een strafbaar feit. Dus nee. de tuchtrechter heeft, heeft een ruimere marge om te zeggen... wij vinden dit handelen onzorgvuldig... Ook al is het niet strafbaar, het is wel onzorgvuldig en dus tuchtrechtelijk verwijtbaar. Ja, dus slordig werken kan een medisch tuchtrechter uh, bestraffen, maar de, de strafrechter niet. want dat is Precies, niet strafbaar, omdat, natuurlijk. Slor, nee, slordig werken kan strafbaar zijn, maar dat hoeft niet. Maar voor die tuchtrechter is dat niet van belang. Die heeft een ruimere marge om, om daar een oordeel over te kunnen geven. Nou, de, is het lastig voor de medisch tuchtrechter, denkt u, omdat het al ook zo lang geleden is? Dat speelt zeker een rol. We hebben natuurlijk nu de zaken van vijf patiënten. Dat zijn overigens. Andere zaken dan in de strafzaak zijn, zijn geselecteerd. Maar ja, we weten gewoon in zijn algemeenheid. Als het zaken zijn die zich heel lang geleden hebben afgespeeld. waarover sommige dingen wel op papier staan, andere niet. Eh, dan moet je natuurlijk als tuchtrechter ook afgaan op de mondelinge verklaringen van, eh, van beide partijen. En als dat een, ja, als dat een soort van eens niet is over bepaalde zaken. Ja, dan zal zo'n tuchtrechter toch heel snel moeten zeggen. dat ze daar geen oorlog over kunnen geven. Er moet natuurlijk wel een, een duidelijke aanwijzing voor bewijs zijn. en dat de zaak dan al eh, vele jaren geleden. ...zich afspeelde, is dan wel een belemmering. Ja, want die terugrechter moet natuurlijk dan ook kijken... Uh, ...wat voor normen en waarden toen golden? Wat voor medische opvattingen? Die waren, misschien kun je dat beter zeggen... ...waren toen anders misschien dan nu? Ja, dat, dat kan. Uh, het is natuurlijk een algemeen juridisch beginsel... ...dat je wordt beoordeeld naar de maatstaven die golden ...ten tijde van het, het verwijt dat jou gemaakt wordt. Dus het gaat hier om de normen die in de beroepsstop golden. ...bijvoorbeeld voor het voorschrijven van medicijnen... Uh, ...zo rond 2002, 2003. Uh, het kan best zijn dat die normen nu een stuk strikter zijn. En dat we met die ogen ernaar kijken. Maar je moet als rechter inderdaad de normen hanteren uh, die toen ter tijd aan de orde waren. Wat kan die uiteindelijk voor straf opleggen? Ja, het gaat natuurlijk om een maatregel in het tuchtrecht. Uh, als als laten we zeggen, een aantal van de ernstige klachten tegen Janssen-Steur gegrond zouden worden verklaard, dan zou je normaal gesproken een arts uh, tijdelijk schorsen of zelfs helemaal uit de beroepsgroep verwijderen. Dat is eigenlijk natuurlijk geen issue meer. Hij, nee, hij, is al geen, hij, ja, hij is al weg en hij is ook geen arts meer in Nederland. Hij staat niet meer in het register. Dus het zal er in zijn geval, uh, zou je nog kunnen uitspreken dat hij ook nooit meer terug in dat register kan. Uh, dat, is, dat is, denk ik, heeft niet zoveel betekenis. Want er is natuurlijk geen enkele aanwijzing dat hij dat van plan is. Ik denk dat de belangrijkste uitspraak vandaag toch de inhoudelijke uitspraak zal zijn. Heeft hij inderdaad gehandeld in strijd met de normen uit de beroepsgroep... zoals die toen golden. En als het antwoord op die vraag uh, ja is, dan zal het voor het rechtsgevoel van de betrokken patiënten. Maar ook voor het rechtsgevoel van ons allen, denk ik, het meest belangrijk zijn. Dus de, de inhoudelijke uitspraak van de teugtrechter... is denk ik vandaag belangrijker dan de sanctie die eruit rolt. Ook voor de medische wereld, ook voor de neurologie in Nederland bijvoorbeeld? Nou, het, het zou kunnen dat in die motivering van dat tuchtcollege... toch nog elementen zitten die ook van belang zijn voor dokters nu. En dan kunnen we ook nog wat leren van die uitspraak. Dat zal er helemaal van afhangen uh, hoe het wordt geformuleerd. Maar het is natuurlijk wel een functie van het tuchtrecht... om aan de ene kant tegen de individuele dokter te zeggen... jij hebt niet goed gehandeld. En aan de andere kant tegen de beroepszoek te zeggen... jullie moeten dat dus in toekomstige gevallen uh, anders doen. En dan kun je ook lessen trekken uit die tuchtuitspraak. Uh, maar omdat het handel natuurlijk al zo lang geleden ze heeft afgesproken is het de vraag of dat element er vandaag ook uitkomt. Maar uitgesloten is dat niet. Johan Legermaten, hoogleraar Gezondheidsrecht. Hartelijk dank voor uw uitleg. En vanmiddag om half één dus is de uitspraak van die medisch tuchtrechter. Hoort u ook op Radio 1. Nu naar Deventer. In het centrum daar woedt een grote brand. Die begon in een woning boven een winkel... maar is inmiddels overgeslagen naar twee andere panden, zegt de brandweer. Het is een monumentale binnenstad in Deventer natuurlijk. En het staat allemaal dicht op elkaar. En dat, uh, ja, dan, is het, uh, dan is de kans groot dat er een overslag plaatsvindt. We gaan naar Deventer. Naar verslaggever Bart Kies van RTV Oost. Bart, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij staat uh, in de buurt. Wat zie je op het ogenblik? Ik zie op dit moment uh, nog steeds een grote ladderwagen... die in de kleine, smalle, al grote overstraat in Deventer staat... midden in die historische binnenstad. Uh, het ziet er naar uit dat het zijn brandmeester binnen nu een afzienbare termijn gegeven kan worden. Maar vooralsnog zijn spuitgassen druk bezig met, uh, met de bluswerkzaamheden. Het staat hier ook bij de entree van uh, het smalle straatje een uh, brandweerwagen te ronken. En direct achter mij staan uh, allemaal mensen op de markt. De drukke vrijdagochtendmarkt die op gang begint te komen. Veel mensen kijken hun ogen uit op dit moment naar datgene wat zich allemaal afgespeeld heeft... En iemand die er alles vanaf weet is Hans Pijvers. Jij bent een van de uh, bewoners hier van de Grote Overstraat. Hans, uh, hoe werd jij vanochtend gewekt? Nou, ik werd om zes uur gewekt door uh, glasgerinkel en uh, gestreeuwd de brand was. de brandwasserbek gaan kijken. En toen kwamen de vlammen al uit de benedenverdieping. En vrij snel vloog het over naar de bovenverdieping. Ja. breed hoe ver van de brandhaard uh, was jij op dat moment verwijderd? Ik denk 10 meter. Ja. Uh, samen met jouw dochter hè, sliep je in dat pand. Is dat allemaal goed gegaan? Ja, we zijn eerst met een paar buren bij mij zelf thuis geweest. Want er zit nog één pand tussen. Maar uh, omdat de brand, weer, de brand niet onder controle kreeg, uh, zijn we uiteindelijk ook geëvacueerd. Enorm schrikken kan ik me voorstellen. Vooral ook omdat je met een, ja, jouw dochter van 9, 10 uh, in zo'n pand bent. Ja, inderdaad. Die kwam ook huilend naar beneden. Die had uh, de situatie meteen op uh, waarde ingeschat, zou ik maar zeggen. En uh, het ging vrij snel. Ze heeft er niet zoveel verder van meegekregen En ze zit nou gewoon op school. Vuur ontstaan waarschijnlijk in een grillroom. Uh, twee panden verder dus van jouw uh, woonhuis. Uh, in het tussenliggende pand op de bovenverdiepingen, de tweede, de derde, de vierde verdieping, wonen ook mensen, hè? ook mensen met kleine kinderen. Moesten ook allemaal hals over kop vluchten. Ja, die zijn eerst bij mij dus naar binnen geweest, maar die werden door uh, andere familieleden opgevangen. Opa's en oma's en dergelijke. Hoe gaat het met de mensen? Hoe gaat het met uh, de bewoners? Die worden op dit moment opgevangen hier in een restaurantcafé. Hans en Grietje uh, op de Brink. Uh, ja, ik heb net mijn dochter zelf naar school gebracht. En voor die tijd, uh, toen bleek dat het uh, niet meer onder controle was, stonden ze inderdaad uh, te huilen op de bedenkant. Want het is uh, heftig uh, natuurlijk. Uh, vanuit de slaapstand uh, je huis moeten verlaten. Dankjewel Hans Pijvers, een van de bewoners die geëvacueerd is, moest vluchten voor het vuur, net als andere mensen. Ik schat in totaal zo'n 20, 25 mensen die uh, hals over kop hun huis moesten verlaten. Ja. wacht is dus op het zijn brandmeester hier in de Deventer Binnenstad. Oh, ja, Bart, geen slachtoffers gemeld, dus uh, wat, wat zie jij van de schade? Is die groot? Ja, het is een beetje moeilijk te bekijken. We worden op afstand gehouden, pers wordt op afstand gehouden, publiek wordt op afstand gehouden. Uh, in ieder geval één pand is reddeloos verloren, dat mag je uh, zeggen. En ook de bovenverdiepingen van het belendende pand, uh, ja, daar is weinig van over. Dus uh, ik schat zo anderhalf pand uh, kun je als volledig verloren beschouwen. Bart van RTVO's, dankjewel. Hij is in Deventer en kijkt naar de brand die dus bijna meester is daar in het historisch centrum. Duizenden mensen gingen gisteren naar de bibliotheek van het Tropeninstituut. Die bibliotheek moet sluiten vanwege bezuinigingen. De laatste delen van de collectie mag iedereen gratis komen ophalen. De geïnteresseerden moesten wel twee uur in de rij staan om binnen te komen. En dan eenmaal binnen was het ook flink dringen tussen de schappen vol met boeken. De eerste ruimte waar je binnenkomt is een ruimte waar archiefkasten staan. Het is druk in de gangertjes. En de boeken die er nog zijn die liggen allemaal slordig op de planken. Verspreid...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 Tussen 10 en 1 uur kan het publiek dan nog terecht voor het laatst. Zijn er zijn nog wat boeken over. Dat zijn dan wel vooral Franstalige. Wordt een verslag van Karen Albert. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met de verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velde. Vertraging bij Eindhoven op de A2 en op de A67 richting het noorden. Bij knopen Leendeheide 3 tot 4 kilometer. Een ongeluk op de A13 daarna Rotterdam voor het knopen Kleinpolderplein 5 kilometer. Ik zeg een ongeluk. Nee, het is een auto die stil is komen te staan. De rechterrijschok is dicht. En nog steeds vertraging op de N2. 247 richting Amsterdam bij Broek in Waterland 5 kilometer. In West-Brabant is het af en toe gevaarlijk in het bos. Want er ligt afval van XTC-productie. En dat is echt gevaarlijk, hoorden we de boswachter net al zeggen bij Mino Remmers eh, Mino. En dan is hij blij dat er nu maatregelen komen. Jazeker, zijn is hij daar blij mee. Want als het zo langer doorgaat, dan kun je erop wachten dat er slachtoffers gaan vallen. Dat zei u net tegen mij, hè? Ja, het gevaar bestaat mij nou dat, uh, dat een particulier een keer zo'n zending... ecstasy, afval, jerrycans en vaatjes ontvangt. En dan denkt, uh, dat wil ik niet hebben, want die kosten die, die zijn voor mij. Ik zet ze gauw aan de openbare... Dat zo, als ik een, een weiland heb of een bospeceeltje gewoon... Ja. En, en, ik, en ik vind dat ochtends op mijn... Dan moet ik dat nog gaan betalen, die, die ja. reiniging? Ja, de ontvanger betaalt. En dat vinden wij als Staatsbosbeheerder ook heel erg oneerlijk. Dat je als particulier, als, als natuurbeschermer, als terreinbeheerder geconfronteerd kan worden met dit soort kosten. Ja. Ja, jullie dus ook. Maar wat doet een boer dan? Die, die, zet het dan gauw aan, die gaat ermee slepen. Die kans is, is, is groot. Dat hij vaten op gaat pakken en letterlijk aan de straat gaat zetten. Zo van, dan zijn ze van mijn erf af. En op het moment dat je dan zo'n vat optilt... wat letterlijk op springen staat... Ja, dan zijn de, de, de gevolgen niet te overzien. Ja. Eh, praten met, eh, met Marcel Bouma van Staatsbosbeheer... over dit onderwerp. Dan kom je toch dingen aan de week. Bijvoorbeeld ook, u, u weet er veel van. Bijvoorbeeld ook hoe ze tegen, het zijn grote clubs hè, die dat doen. Grote criminele organisaties zeggen. En die, die pakken dat heel gehaaid aan, zo'n laboratorium. Ja, het werkt heel erg professioneel. Ik bedoel, er wordt een locatie gezocht. Daar worden mensen en spullen naartoe gebracht. Dat wordt één keer gereden. Daarna is alle contact verbroken. Die zorgen dat er... U sluit het hermetisch af? Sluit het hermetisch af. Er zijn geen bewegingen na en van die locatie, om de opsporing te bemoeilijken. En, en wie die... zit daar dan iemand opgesloten? Daar zitten mensen, die zitten dat, dat spul te fabriceren. Die zitten dat letterlijk te, te stoken. Dus die hebben een voorraadje eten? Ja, dat wordt allemaal voor gezorgd en die plegen één telefoontje als alles klaar is. Dan wordt het opgehaald, die mensen worden weggebracht en er komt een speciale opruimploeg die heel die locatie ontmantelt als ze het niet meer veilig vinden. En dan vervolgens worden wij met de resten geconfronteerd de volgende dag in een van onze prachtige west brabantse natuurgebieden. Zoals dorst in juni afgelopen juni? Ja, dat was wel echt een dieptepunt, Mijno. Als je daar staat en je vindt 4500 liter, dan gaat mijn groene... hart... badkuipend vol, hè? Ja. Even meer dan 120 jerrycans en vaten, waarvan de helft lag te lekken. dan bloedt mijn groene hart. Echt letterlijk. Ja, en dan moet dat allemaal afgegraven worden. Dat is ook gebeurd? Dat is gebeurd. Vormen, opruimen en saneren. Wie betaalt dat? Uh, Staatsbosbeheer heeft dat uh, moeten betalen. Draait voor die kosten op. En alleen die site, saneren in dorst. in juni afgelopen jaar, heeft ons 60.000 euro gekost. Tja. Nu komt de provincie vanmiddag met maatregelen om ook op dit gebied een soort slagkracht te veroorzaken. Dat er een hardere aanpak komt. Maar ik denk dan wel, het is zo'n groot gebied, er is toch geen begin aan moeten de moed nooit opgeven. Dat, uh, dat moeten we zeker niet doen. Nee, dat moeten we sowieso nooit in het leven. Nee, nee, nee, dat moeten we ook niet met dit. Nee. En uh, uh, ik hoop op, uh, op slagkrachten. Ik heb uh, volle vertrouwen in de taskforce... die wellicht een beetje hun aandacht gaat verschuiven... vanaf de, de hennepteelt of uh, zeg maar de, de slagkracht wat er op gaat voeren. Naar de synthetische drugs. Maar ja, dan komen de, de criminele clubs weer met andere pretpillen natuurlijk. Nou ja in ja, het afval ligt er nog steeds. no Remmers hoorde u vanuit Brabant. Maar er komen maatregelen. Hopelijk krijgen ze nu wat tijd en geld. Met money hoorde u van de Turin Breaks. Het NOS Radio 1 journaal Overzicht. Veel berichten over de brand in Deventer op Twitter. Hopen dat de brand niet te veel uitbreidt. Prachtig stukje binnenstad dat verloren gaat, twittert iemand. Een ander deelt een bericht over de brand en schrijft daarbij... de zware brandlucht deed me al zoiets vermoeden. Ook de brandweer uit Zutphen en Apeldoorn is opgeroepen... om die brand te blussen, meldt Omroep Gelderland. En na negen uur hoort er er meer over. Dan spreken we de burgemeester van Deventer over de stand van zaken. En er is veel belangstelling voor de regering... waarbij maximaal een ton belastingvrij geschonken kan worden. Voor de regeling, moet ik zeggen, natuurlijk. Waarbij maximaal een ton belastingvrij geschonken kan worden. Blijkt uit de rondgang van BNR langs diverse notarissen. De mogelijkheid tot belastingvrij schenken bestaat sinds 1 oktober... en geldt alleen als geld in een eigen huis wordt gestoken. Nu is regeling opgenomen in het Belastingplan 2014. Komt het volgens de notarissen meer in de publiciteit en daardoor groeit dan weer de belangstelling. Een transportvliegtuig van Defensie is onderweg naar Zuid-Soedan... om Nederlanders op te halen die weg willen uit het onrustige Afrikaanse land. De Hercules C-130 vertrok vanochtend vanuit de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba... naar Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan. Dat laat een woordvoerster van het ministerie van Defensie weten aan het ANP. Een enkele tientallen Nederlanders hebben zich inmiddels aangemeld... voor de evacuatievlucht. De Nederlandse ambassade in Juba heeft de ruim 150 Nederlanders in Zuid-Soedan... deze week dringend geadviseerd ook gebruik te maken van dat om zo het land te verlaten. Veel jonge automobilisten komen in de problemen door de aanschaf van een auto... omdat ze geen rekening houden met de prijs van brandstof... en de kosten van onderhoud en verzekeringen. Het blijkt uit een consumentenonderzoek... van verkoopwebsite Autotrack. En dat meldt Dagblad Metro. Vooral voor bestuurders onder de 30 jaar... is met name de aanschafprijs van belang. Omdat niet over de bijkomende kosten wordt nagedacht... moeten kopers dan vaak ook snel weer afscheid nemen van de auto. En daarbij lijden ze dan natuurlijk ook verlies. Nederlanders zijn het vrijgevigste volk op aarde. Oh. Ja, dat is toch fijn, hè? Het blijkt allemaal uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dat schreef De Telegraaf. Op de wereldranglijst van liefdadigheid staan de Goede doelen Zoals de Nationale Loterij op de tweede plaats. Vlag, vlag achter de Bill Melinda Gates Foundation. Onderzoek werd gedaan in opdracht van de gezaghebbende Britse financiële krant City AM. ...leest u in de Telegraaf vanochtend. Later, zoals gezegd, de burgemeester van Deventer... ...over die uh, brand in het centrum... ...lijkt onder controle... ...maar nog niet helemaal. Blijft u luisteren. Vandaag in... Vrijdagmiddag Live...